11 uur. Mark Hokker met het NOS Journaal. Shell verkoopt in de Noordzee en in Thailand voor 4,4 miljard euro aan olie- en gasbezittingen. Een Brits bedrijf neemt een olieveld voor de Britse kust over. Ook gaan 400 werknemers over van Shell naar de Britse koper. Met de verkoop wil Shell zijn schuld terugbrengen. Die was opgelopen tot 75 miljard euro. Militairen die onder werktijd worden bedreigd moeten voortaan meteen 112 bellen. Het AD meldt dat Defensie en politie de veiligheidsprocedures aanscherpen. Als militairen worden bedreigd maakten ze daar tot nu toe melding van op de kazerne. Door meteen 112 te bellen zou de pakkans voor de bedreigers groter worden. Volgens Defensie is de aangescherpte veiligheidsprocedure geen reactie op een toegenomen dreiging tegen militairen. De Amerikaanse waarnemend minister van Justitie Dana Bente zegt dat, dat zijn medewerkers hun plicht moeten doen en het beleid van president Trump moeten verdedigen. Bente volgt Sally Yates op, die door Trump was ontslagen omdat ze haar medewerkers had opgeroepen het inreisverbod voor vluchtelingen juist niet te verdedigen in de rechtbank. Minister Yates zei dat ze er niet van overtuigd is dat het inreisverbod wettelijk door de beugel kan. Ze was aangesteld door president Obama en zou aanblijven totdat de Senaat akkoord zou gaan met Trumps eigen kandidaat. Amerika moet consequenties verbinden aan de Iraanse test met een ballistische raket van gisteren. Dat zegt de republikeinse voorzitter van het Comité voor buitenlandse relaties van de Senaat. De ballistische raket zou ongeveer duizend kilometer hebben gevlogen en daarna buiten de dampkring zijn ontploft. Zo'n raket kan worden uitgerust met een kernkop in de deal die Iran in 2015 met de internationale gemeenschap sloot... staat dat het land tot minimaal 2023 geen raketten mag testen... die een nucleaire lading kunnen hebben. Het weer, het blijft op veel plaatsen bewolkt... maar in het zuiden en westen breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog en het wordt 4 tot 6 graden. Vanaf morgen wordt het een stuk zachter. Donderdag en vrijdag wordt het meer dan 10 graden. Dit was het NOS Journal.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 De zangeres en actrice met een carrière die tientallen jaren omspant en grote successen kende met zowel carnavalsrepertoire als Bertolt Brecht, werd al enkele jaren verpleegd in een verzorgingstehuis... aan de Nieuwmarkt in Amsterdam. De laatste weken waren er berichten dat het met haar gezondheid verre bergafwaarts ging en na enkele beroertes die maakten ze niet langer zelfstandig kon wonen, waren het. Achter elkaar twee rolsteken die een zwaar aanslag op haar gestel waren. En uh, ja, ze is overleden. En uh, vandaar dat wij vandaag uh, aandacht schenken aan Adele Bloemendaal... want dat een hele bijzondere vrouw En ik heb een heleboel muziek voor, uh, voor u meegenomen. We beginnen met de hit uit 1967. Adelle Bloemendaal met Liefde op de Veiling. In het jaar dat vadertje overleed... En toen bleek dat hij schulden had bij de vleet... ...verkocht mami ons landgoed in Wassenaar. Wow, wat een vreselijk, vreselijk jaar. Het was in 57, de 11e mei. Tot vandaag op de dag staat die dag me bij... ...toen familie familieantiek op de veiling lag. Wat een heerlijke, heerlijke dag... Op die veiling kwam hij binnenlopen, en toen waren mijn zorgen voorbij. Want hij wilde daar alles wel kopen, en alles wat er kocht was van mij. Het was liefde op een veiling, en het kwam als een hamerslag. Toen ik keek naar mijn mooie Frans huisje, ging hij dadelijk overstag. En hij kocht mij die trustyse buste, en mijn rullig schrijn. Ik schonk hem een lach, hij bood een bedrag voor mijn gele porselein. Het was liefde op een veiling. Dus hij kocht mijn ledikant. Maar wat mij toen echt paaide, was zijn blik toen hij graaide... in mijn stokoude mechelse kant. Het was liefde op een veiling. En hij was het meest verrast. Door mijn tafel, die grote, mijn queen en poten. En ook door mijn kussenkast betaste mijn Persische kleedje en mijn kopje met vele fantasie mijn verweerde veneer bekoerde hem zeer mijn petit point het was liefde op een weiling en het vloog in een roes voorbij want zijn grootste geluk vond hij in het laatste stuk en dat kreeg er gratis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 Plastisch chirurg uitweert, had voor het eerst geopereerd. De patiënt had daarna een vierkante neus. De dokters zijn nerveus. Vallen het nog een keertje over doen, want het was niet naar mijn zin. Al hadden het nog een keertje over doen, in begin maar bij het begin. Yeah.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 Carnaval. Veel gezwet, veel gezang, veel gelauw. Alleluia, kameraden zong hij vorig jaar. Dit jaar zong hij alsmaar. Ja! Yeah! Zal hem man het nog een keertje over het doen, wat het was niet na mijn zin. Al laat het nog een keertje over het doen, in het begin maar bij het begin. zal hem man het nog een keertje over het doen, wat het best niet na mijn zin. Maar bij geen. We Zal me nog een keertje overdoen Want het was niet na mijn zin Geen mijn stem kwijt Zal me dit nog een keertje overdoen Het zou een Amsterdammer zonder fiets moeten beginnen Wie krijgt er niet de ballen van die auto's en die trein Zo ingeblikt het land in ben je buiten toch weer binnen Laat mij maar lekker trappen langs de Amstel en het Gein Dan raak ik buiten zinnen, het is lekker voor de lijn is de natuurlijkste manier van je vervoeren. Je voelt je God in Frankrijk en je ziet en raakt nog iets. Wie wil nou ook nog buiten door een ruitje koeken loeren? Met uitlaat gaan ze maar van bloemengeuren niets. Laat mij maar lekker toeren op mijn Halleluja-fiets. O auto, gouden kalf, heilige koe. Wat maakt je moedertje natuurdood, hoe? Geef mij nou maar een standaard. Het groen van het Amsterdamse bos Want letterlijk en ook figuurlijk De fiets is altijd beter, ja natuurlijk Het zit niet altijd mee, want je hebt af en toe een helling En soms een storm weer tegen in een barre buitenwijk Toch komt er weer een einde aan die tijdelijke kwelling dan gaat het voor de wind, je bent de koningin te raak. Want groot is mijn versnelling op de Nieuwe Dammerdijk. Ik hou zo van die jongens met hun glad benen. Die renners uit de Tour zijn een genot voor oog en hoe. Het samen zelf te ver gaan om daar jaren voor te trainen. Geef mij nou maar het Vondelpark en hun de mond van toe. Ze zijn weer snel verdwenen, maar wel prachtig snap voel. Gouden krab of heilige koe? Wat maakt je moedertje natuur toe? Geef mij nog maar een stalen rust. en groen van het Amsterdamse bos, want letterlijk en ook figuurlijk, de fiets is altijd beter dan ja, natuur. Je kunt zo zalig fietsen met je vrijer in het centrum. Wanneer je op zijn stang zit, hoeft het echt niet hard te gaan. Maar het haalt niet bij getweeën langs de dreven op een tandem. Je laaft je natuur schoon en je doet het kalmpjes aan. Ik zit voorop en wend hem naar het lustoord kalfjeslaan. Uitdundig groeit het voorjaar langs de Amsterdamse grachten. Maar ik geniet nog meer als ik naar plaatsen, plaatsen rij. Zijn niet de dichterkloos die God in het diepst van zijn gedachten. Ik hou van de natuur, maar ik wil er wel een borrel bij. Wat komt een mens op krachten? Aan Amstel en het ei. Houd toch, houd ik half veilige koe. Wat maakt je moedertje natuur doodmoe? Ik ben er maar een en het groen van het Amsterdamse bos, want letterlijk en ook figuurlijk. De fiets is altijd beter, ja natuurlijk. O, auto, de kalf, heilige koe. Wat maakt je moedertje natuurdood door koe? Geef mij dan nou maar een stalen ros. En het groen van het Amsterdamse bos, want letterlijk en ook figuurlijk. Het is altijd beter, ja, natuurlijk. Ja, u hoort de muziek van Adele Bloemendaal met de fiets is beter, ja, natuurlijk. En daarvoor zal men het nog een keertje over doen. Vandaag een speciale uitzending gewijd aan de overleden comedienne Adelle Bloemendaal. Ze werd op 11 januari geboren. 11 januari 1933, als Adela Maria Meetman, haar Meetman moet ik zeggen. En na de scheiding van haar eerste echtgenoot bleef ze niets naam houden. Later trouwden ze met Donald Jones, met wie ze een zoon John kreeg. Die is inmiddels 53. En ze beleefden door de jaren heen grote successen met de rijk te gooien. Johnny Kraaikamp, wie pad en carrière zijn regelmatig kruisten. Ook maakten ze in de jaren 70 al de grootste shows voor televisie. Ze speelde in de oerversie van het schaap met de vijf poten... uit 1969 met de kraaikamp en de gooier... in de brekers en het zonnetje in huis. En u hoort er nu. We zijn met Piet en Leen. Het zal je kind maar wezen. Adele Bloemedaal.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 Het zal je kind maar wezen, yeah, yeah, yeah, yeah. En dat het mijn hibbe vogels zijn, dat zullen ze weten. Zo kent ik ook een kunstenaar met haar tot op zijn schouders. Hij is al 45 jaar en dan leeft nog van zijn ouders. Het zal je kind maar wezen, yeah, yeah, yeah, yeah. Het zal je kind maar wezen.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 Zo is het toch meneer, als je me daar niet meer vertrouwen kan Dan blijf je nergens meer ja, Als je me daar niet meer vertrouwen kan dan blijf je dan. zo is het toch meneer Amsterdam Amsterdam. Amsterdam, Amsterdam Amsterdam, Amsterdam Aan de Amstel in het IJ is de beschaving lang voorbij Daar wordt iemand die niet waakt voor twintig gruwen en eerlijk mens wordt weggehoond, waarmee is dat zeer de moeite loont. Waarmee schiet en stelt en knalt, en al maar banken overvalt. Waar geen kassier meer uitbetaalt, als je geen trekker overhaalt. In heel het mensdom zitten klat. daar in de stad, daar in de grote stad Sterk. Daar zijn kindertjes van zes, nooit met hun hoofd meer bij de les Vergeet een potlood pen en gun, beneveld door de opium Ikzelf hou ook wel van een shot, en mijn priknaal is al kort Maar ik vind het glad verkeerd, als men spuiteleert, Het hele onderwijs ligt plat, daar in de stad, daar in de grote stad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 pijn, rumoer, krakeel En dikwijls wordt het mij te veel Toch je blijft op parel aan het ei Je bent de mooiste stad voor mij Ik heb je lief, dat is het rare Ondanks duizenden bezwaren En ik weet dat ik je nog bezing, Als ik van die oude wester spring Dat ik van louter geen strip druip Als ik in de herengracht verschuif. Voor mij op aard geen groter schat Dan deze stad Dan deze grote stad Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam going Ja, dat was Adelle Bloemendaal met Amsterdam. En daarvoor hoorde u Adele met... Uh, tezamen met Leen Jongewaard en Piet Reumer. En uh, ja, Adelle Bloemendaal. In het theater beleefde dus ze grote succes... met onder andere One Man's... Uh, One Woman Show. Adele's keus. Wat tot de hoogtepunten van de Nederlandse theatergeschiedenis wordt gerekend. Naar aanleiding van het bezoek van uh, Barbara Streisand aan Amsterdam. Waar zij een privé rondleiding door het Rijksmuseum kreeg leek Adèle dat ook wel wat. Toenmalig directeur Wim Pijbers regelde dat voor haar... wat Adels laatste keer buiten zou worden. Kort daarna in 2014 werd ze door een zware beroerte getroffen. En het komende seizoen is in de Nederlandse Schouwburg... een programma te zien. De Grote Drie, Connie Stewart, Jasperina de Jong en Adèle Bloemendaal. De laatste wordt in gespeeld door Ellen Pieters. En later dit jaar verschijnt er een biografie van haar...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 We Winnen op de wereld om elkaar, om elkaar om, elkaar, om elkaar, om elkaar, te helpen niet waar. Winnen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar, te helpen niet waar. Help de Spanjaard en de Turk die tussen ons verblijven. Naast de liefde is de kurk waarop we alle drijven. En winnen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar, te helpen niet waar. Ja! We brengen op de wereld op elkaar, op elkaar, op elkaar, op elkaar. We helpen niet waar. Mensen de samen het brood, helpt elkander in de nood. Amen. Als je buurman armoe leidt, in stilte zit te treuren. Probeer hem dan met wat menselijkheid, een beetje op te beuren. Oh, we benen op de wereld op elkaar, op elkaar, op elkaar.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 Ziet reeds gloer de dageraad, die ons het licht gaat brengen. De zon die aanstoot ons alle kwaad op aarde zal verzingen. Want we zijn tot de wereld op Het is allang weer afgelopen met de Praagse lente. En God bewaar me voor Chileense tegenargumenten. De knoet kan rood of zwart zijn, maar de knoet wil altijd slaan. De dictatuur maakt links en rechts dezelfde korte metten: met ieder die zich tegen zijn dictaten durft verzetten. Stel nou eens dat er hierin komt, hoe zal het hier dan gaan? Stel nou eens dat er hierin komt, hoe zal het hier dan gaan? Wie waagt zich dan aan een protest? En wie blijft zich vergapen? De goeden en de kwaden, de bokken en de schapen. Wanneer zo'n dictatuur hier in dit land ooit huis gaat houden Wie moet ik dan gaan vrezen en wie kan ik nog vertrouwen En zegt het dan nog wat, zoals ik nu de mensen ken De protesteerders zullen die dan ook hun stem verheffen De verontrusten zullen die dan ook het kwaad beseffen Wat weet ik van degenen door wie ik omgeven ben, wat weet ik van degene, door wie ik omgeven ben. Wie staat dan juichend langs de kant, en wie grijpt naar een wapen, de goeden en de kwaden, de bok en de schapen. En dan, hoe zal het gaan met wie me lief zijn in die dagen? Zal mijn familie mij nog op visite durven vragen? Of liever maar niet thuis zijn, als ik kom onverwachts? Zullen mijn beste vrienden mij zo nodig wel verbergen? Of zullen ze me vragen, zoveel niet van hen te vergen? Zal ik naast iemand nog wel hardop durven dromen s'nachts? Zal ik naast iemand nog wel hardop durven dromen s'nachts? Wie wordt dan van zijn bed gelicht en wie mag blijven slapen? De goeden en de kwaden, de bokken en de schapen. Wat weet ik trouwens van mezelf? Ik durf niet eens voorspellen Of ik dan zelf bereid zou zijn om me te weer te stellen Als daar gevangenisstraf straf op staat, vernedering en pijn Zal ik dan kunnen zwijgen, als ik iets niet prijs wil geven Zal ik dan kunnen sterven, als ik graag wil blijven leven zal ik dan moed voldoende hebben Om niet laf te zijn Zal ik dan moed voldoende hebben Om niet laf te zijn Om niet laf te zijn Wie zullen dan de jager zijn En wie zijn dan de prooien De bokken en de schapen De levende en dat doe je. Stop! Juist. Toes mijn zuster woont al een tijdje met mijn zwager bij ons in. Met mijn vader Mie vormen wij dus met z'n vijven een gezin. Daardoor zijn bij ons tussen beiden, moed en doodslag niet te vermijden. Alles wordt meteen een geweldig drama, bij ons. Het drama, als mijn zwager zijn pols verstuikt. Wij maken een drama, als mijn vader te veel van de jam gebruikt. Ja, Het drama, zij lezen de volkskrant braaf en zij zijn slaven van. Zij er mag in de wasmachine alleen maar groene zeep. Hij sprong uit zijn vel omdat ik dat niet onmiddellijk begreep. Binnen tien seconden ontstond er een enorme ruil en geen wonder. Alles wordt meteen een geweldig drama bij ons. Drama, een aardige zelschapsspel. Wij maken een drama. Vergeten het laat je net zo snel Ah, drama Wij lezen de volkskrant braaf En wij in slapen van de telegraaf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 Ja, er is wat afgehamsterd, elke woning volgepakt. Want de miep, de hele voorraad, is al door de vloer gezakt. Ik heb zelf voldoende koffie, voor de eerste honderd jaar. Ja, ik weet wel, het mag niet van de wet, maar dan denk ik altijd maar. Er mag zoveel niet, van het fatsoen en van de wet. Er mag zoveel niet. Gooi u dat maar in mijn bed, er mag zoveel niet. Van de wetten het fatsoen Voei dat is gemeen, voei dat is gemeen roept het hele legioen Maar dat is nog één, maar dat is nog één Reden om het niet te doen, nee Yeah Thijs van Vliet, een tram bestuurder Is een kind als ongeluks Mag niet werken van de dokter En hij handelt nu in drugs Haalt hiermee zijn centen binnen Trekt de rest van de WW. Mag natuurlijk niet, maar hij zegt subiet Wat bedoel je daar nou mee, Pap. Er mag zoveel niet van het fatsoen en van de wet. Er mag zoveel niet, gooit u dat maar in mijn het Er mag zoveel niet van de wet en het fatsoen. Voei dat is gemeen, voei dat is gemeen, roept het hele legioen. Maar dat is nog één, maar dat is nog één reden om het niet te doen. Nee, hey, luister. Jaak is zo gek op vrouwen, zoekt een weduwe met geld En belooft om niet te trouwen, speelt voor haar de grote held Met haar poen neemt hij de benen, niet de haren die van hem Het niet in de haak, donder op zegt Jaak met een lachje in zijn stem Er mag zoveel niet, van het fatsoen en van de bed Er mag zoveel niet, gooit u dat maar in mijn bed Er mag zoveel niet, van de wet en het fatsoen Voei dat is gemeen, voei dat is gemeen Roept het hele legioen Maar dat is nog één, maar dat is nog één Reden om het niet te doen hey! Smeerpepperij Nel van Veen heeft haar etage Als een sauna ingericht Haar bijzondere massage Schijnt te helpen tegen jecht Alle buren spreken schande Wat er allemaal gebeurt Nel zegt met een lach Ik weet dat het niet mag, daarom echter niet getreurd Er mag zoveel niet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 Ja, dat was Adèle Bloemendaal met Er mag zoveel niet. En daarvoor hoorde je Adèle met uh, Leenjongewaard, met drama. En uh, ja, ze was een boomlange, verre van verlegen tiener En ze viel erg op. De achteraan Bloemendaal is het enige dat ze overhield aan haar eerste huwelijk... met de zakenman voor wie ze naar Amerika verhuisde. En in 1957 keerde ze terug naar Nederland... waar ze een jaar later een van de eerste leden van het theatercollectief Loerenlei zou worden... De groep groeide uit tot een van de meest invloedrijke cabaretgroepen van de jaren 60. U hoort nu Adele Bloemendaal met een 1975. Pas als je de baai in wilde. Al prijzen ze het als hoogste levenslot. Ik geef het je cadeau, dat sober leven. Van je ga je stinken uit je strot. Haardappels blijven aan je huig vast Voor mij geen bier of water. ongerief Het is mooi hoor Slapen op een stroommatras Maar mij is toch een spring weer wel zo lief Nou jij weer wilde Juist daar zit het in Pas als je bijt in wilde Heeft het leven zin Pas als je bijt in wilde heeft het leven een zin? Wie fietst als het een auto wezen kon? Waar is de gek die brood van gisteren vreet? Geen vogel tussen hier en Babylon Houd het maar één dag uit op zo'n dieet Rangleiding leiding water om je keel te spoelen In plaats van goede wijn is niet zo best dat is net als met een kwee gaan liggen kroenen. In het natte gras in plaats van je warme nest. Dat is goed voor het klootjesvolk, maar mij te min. Pas als je buiten wilde, heeft het leven een zin. Hey. Als je bijt in beelden, heeft het leven zin. Als, als je bijt in beelden, heeft het leven zin. Ik gevonden, maar nou zit ik zonder vloei. Oei, oei, oei, met bin ik toch een koei. Met dwerg ben is verdwenen want het boei. Ja, zo is het leuk. Als het lijkt een roze geur en een verschut in. Met de verskutting. Voei, voei, voei, wat zit ik in de knoei? Mijn hem hangt op mijn schoenen, want ik hoop op de groei. Voei, voei, oei, wat vind ik toch van koei? Ik snij me bij het scheren in mijn knieën, dus ik bloei. In de knoei, naar schrik veer gelopen in, dan nou voel ik mij zo moe. Oei, oei, oei, Dit ben ik toch een koei. Het regelt dat de Door eventjes op een meteor Eventjes elk minuutje dat we samen kunnen delen, is er een... Op een plekje waar je weer je eigen woorden kan verstaan. Op een plekje waar je weer je eigen woorden kan verstaan.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 Maar de muziek zal zeker voortblijven leven... en dit jaar komt er natuurlijk ook een, een documentaire uit... en nog veel meer over uh, Adele Bloemendaal. Ik heb nog een paar te gegaan tot aan het nieuws. Onder andere... haar nummer Doodgaan uit 1983. En ook nog elke dag kan de laatste zijn. Als u het programma nogmaals zult beluisteren... aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaalt. Ik wens u nog een hele fijne week, een fijn weekend en tot ziens... Je hebt wel mensen die de honderd halen En minder nog die daar ook blij mee zijn Maar meestal is het eerder afgelopen En valt er verder weinig meer te hopen Dan dat het snel zal gaan en zonder pijn Ik ken een man die doodging als een boom Zomaar brak in een orkaan, dan zou je haast jaloers op kunnen worden. Ik vraag me af hoe het met mij zal gaan. Je hebt wel mensen die de honderd halen, maar menig geen komt tamper aan de helft om van een kind dat dood. Daar kun je het pas echt benauwd van krijgen Omdat het je bang maakt voor jezelf Ik ken een vrouw die als een dode plant Gekoppeld aan machines bleef bestaan Tot iemand resoluut de knop omdraaide ik vraag me af, hoe het met mij zou gaan. Je hebt wel mensen die de honderd malen in dit bestaan dat door de jaren heen, steeds inniger met dood gaan raakt verweven, als steeds meer mensen die je van je leven niet missen wil. Ik ken er, godzijdank, nog niet zoveel, maar hun getal groeit met de jaren aan. En nu al zijn er van mijn eigen leeftijd, ik vraag me af hoe het met mij zal.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 Gewild. Vroeger was ik zuinig en spaarde elke zint Maar toen kwam de inflatie, het geld was niks meer waard Zodat mij plotseling de waarheid werd geholpen En vele mensen denken dat geld gelukkig maakt Het mag dan wel niet stinken, je kan er niks mee doen Omdat één glasje neef meer doet dan een half Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5 En in de ether op 106.9 Straks meer Maar nu eerst het NOS nieuws van...